Ik Tegen niemand zeggen hoor, ik was me lekker niet <laughs> Ik schiet meteen mijn kleertjes aan Waar is mijn jasje? Ah, hier Hola, oh, er is een knoop af Nou oh, ja, laat maar zitten Het is zonde van de tijd om nou weer eerst te gaan naaien Dat maar zonder knoop Mooi, zo, oh, dat zit Witsje op Hoopsa Wandelstokje O, oh, draait. Waar is mijn wandelstokje nou? Nergens Nou, dan neem ik het ook niet mee Klaar ben ik En dan naar buiten Goeie <middelen> <middelen> Dag, o, o, o, o. Wat is er? Waarom kijk je me zo raar aan? Nou, om je de waarheid te zeggen. <lacht> Zie je, Paulus? Ja, wat heb je nou? huh Is huh Dat te zien? <lacht> er is iets niet te zien, dat is juist het gekke. huh huh huh wat bedoel je? huh <lacht> huh je? huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh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 Haastig steekt hij één been in een broekspijp en... Ola, wat, wat, wat zullen we nou weer hebben? Wat zit er in mijn broekje? Ik? Goeie, help ook dat nog. Er zit een muis in mijn broekje. Waarom is dat muis? Omdat het zo lekker warm is. Ja, dat kan wel zijn, maar je moet eruit en gauw. Ik moet zelf in dat broekje. Ik ga al. Oh, ik ben al weg. Dat wou ik ook zeggen. Wat een idee om je mijn broekje te verstoppen. En dat nog wel terwijl een boeren buiten op me staan te wachten.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 Het mutsje wordt nog eens rechtgezet. En waar Rempel vindt Paulus ook zijn wandelstokje nog. Nou nog gauw even die knoop aan zijn jasje zetten. Want anders is Oegoburu natuurlijk nog niet tevreden. En eindelijk verschijnt Paulus voor de derde maal. Ziezo, nou is toch alles in orde, hoop ik. Op een kleidigheid na, Paulus. Om oh, weer iets. Wat heb je er nou nog op aan te merken, Jij hebt je nog niet gewassen. Kom oh, maar niet hoe zie je het? Uilen ogen zien alles, Paulus. In dit geval is het trouwens niet eens nodig om uilen ogen te hebben, want er zit duidelijk chocola in je baardje. Ja, dat is van gisteravond. Ik heb een kopje chocola gedronken voor het naar bed gaan. Dat is te zien, Paulus. En wat ga jij nou dus doen? Weer naar binnen, boer en mijn wassen. Dat zal ik ook zeggen. En vergeet je baardje niet.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 Vooruit de naar binnen en in wat. Ik zal je wel eens even wassen. Niet zo doe jij. Jawel, hoopsa, naar binnen toe. Maar Paulus. In de dobbe, nou meteen. Maar dit is hier en dan nogal wel zo tamelijk. Oeh, oeh. Het is zo. Oeh, oeh, oeh. Dit is er nog nooit overgekomen. Ik maak een prachtige schoone oog aan je. Een oog zoals je nog nooit gezien hebt. <tie> Kijk dat water is vies worden. Oh, het werd wel tijd.